5 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Leden van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC hebben twee gijzelaars laten gaan. Het zijn twee piloten die op 10 juli werden gevangen gezet toen hun helikopter een noodlanding maakte in het zuidwesten van Colombia. De twee mannen zijn in de jungle overgedragen aan het Rode Kruis. In februari beloofden de rebellen dat ze geen mensen meer zouden gijzelen voor geld of politieke doeleinden. Toch zijn er nog een paar keer mensen ontvoerd, maar volgens de FARC zijn de recente gijzelingen het werk van gewone criminelen die zich ook in de jungle ophouden.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 In de VS is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van het nieuwe vliegtuig van Boeing, de 787 Dreamliner. Het gaat met name om de motoren. Bij een test met een Dreamliner viel zaterdag een stuk uit de motor op de landingsbaan. De vonken die vanaf kwamen veroorzaakten brand in het gras naast de baan. Het onderzoek is een nieuwe tegenslag voor Boeing. De eerste 787 Dreamliner werd vorig jaar geleverd... na jaren van tegenvallers bij de productie en het testen van het toestel. Inmiddels zijn er veel bestellingen voor dit lichte en zuinige vliegtuig. Boeings concurrent Airbus kampt met vergelijkbare problemen... met zijn nieuwste toestel, de A350. Ook de oplevering van dat toestel loopt steeds vertraging op. Het weer verspreidt over het land buien, soms met onweer. minima rond 11 graden. Overdag trekken de buien naar het oosten weg. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Rende.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 Summer Paradise, Simple Plan. Dit is Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. En wij hadden ook een even simpel als leuk plannetje. Nodig een paar muziekmakers uit om in de Nacht van het Goede Leven... live liedjes te kunnen laten horen in de Radio 1-studio. The New Shining was er aan het begin. En inmiddels is The Backbeat Collective neergestreken. Ik... Ik geloof dat ze ongeveer met z'n 23e zijn. Aanstond zijn alle microfoons die we vinden konden voor dit ensemble. Ze vlechten de stijlen van de jaren 50 en 60 in één. En voegen daar nog aan toe wat schijn en hoorbaar in hen op lijkt te komen. Ze zijn hier. Ze zijn live. Rechtstreeks vanuit Eindhoven. The Backbeat Collective. Whoa, oh, oh, on the Kijk, Collective, uh, live met On The Radio. We gaan uh, straks uh, zo snel mogelijk naar ze terug, want we willen er nog veel meer van horen. En dat gaat ook gebeuren. Maar eerst uh, voor de laatste keer terug naar de Floriade. We zijn om twee uur begonnen met de eerste editie in 1960. Via 1972, 82, 92 en 2002 zijn we nu naar het heden gekomen. Op dit moment is de zesde Floriade aan de gang in Venlo, waarop uh, 7 oktober de poorten zullen sluiten. Rick van der Westerlaken was er voor de NOS bij tijdens de opening op 4 april van dit jaar. Een koude, sombere regendag, maar haar majesteit verzaagt nooit. In 1960 opende ze de eerste editie en ook nu was ze erbij voor de officiële handelingen. Aan het slot van de reportage een vrij betoog van bioloog en bomenredder Jean Henkens. Een trein van 66 hectare, zo'n 130 voetbalvelden. Floriade 2012. Vanmiddag geopend door koningin Beatrix. Het moet het komende halfjaar een internationaal mega-evenement worden. Een kabelbaan is geen overbodige luxe op dit uh, enorme terrein. De afgelopen jaren gingen hier miljoenen bloembollen, bloemen, planten en bomen de grond in. En er kwamen nieuwe gebouwen en wegen. Nederland organiseert de Wereldtuinbouw tentoonstelling voor de zesde keer. En dit keer is het dus in Venlo. De Floriade 2012 wil natuur als belevenis laten zien. Niet alleen aan de tuinbouwsector, maar ook aan de gewone bezoeker. En de eerste bezoeker was koningin Beatrix. De koningin wordt ontvangen door haar commissaris in Limburg, Bovens... en de burgemeester van Venlo. En voordat ze de Floriade officieel opent, krijgt ze natuurlijke rondleiding. Er wacht binnen een enorme bloemententoonstelling. De grootste indoor tentoonstelling van Europa, zeggen ze hier... De Floriade is aangelegd op landbouwgebied... tussen de bestaande bossen van Venlo in. Er is jaren aan de aanleg gewerkt. En straks in oktober moet hier een bedrijventerrein komen. Het wordt onderdeel van de zogenoemde Greenport Venlo. Een tuinbouwontwikkelingsgebied. En alle voorzieningen daarvoor zitten al in de grond. Paul Bek, directeur van de Floriade. Ja, vandaag uh, gaat het open. Is alles klaar? Ja, we zijn klaar. De laatste inspectie rondje hebben gedaan. En uh, het ziet er goed uit. Prima. Wat kunnen de mensen hier gaan zien? Het is een wereldtentoonstelling. dat we wat we stellen. En betekent dat de wereld zich hier presenteert. We hebben schitterende paviljoens van buitenlanden... zoals aan de andere kant China, Indonesië, Turkije... 40 landen zullen zich hier presenteren. En daarnaast hebben we nog zo'n 80 andere inzendingen. Dus het is een boeiend evenement voor ieder wat wils. En ook voor kinderen hebben wij hier het theater. En uh, er zijn streekproducten en er zijn winkels. Je kan leuk eten en drinken. Het is gasgeerschap ten voeten uit. Wat wil de Floriade 2012 nou eigenlijk uitdragen? Ja, het platform eigenlijk voor Nederland in deze tijd. Want uiteindelijk, het, de tijd is wat moeilijker. En dan betekent dat je moed toont eigenlijk naar buiten toe. En ten tweede, het is eigenlijk ook de, de tuinbouw die wij laten zien in alle elementen. Maar in het kader van een beleving en een storyline. Het moet een hele leuk evenement zijn. Koningin Beatrix loopt hier in de straffe pas langs de Allee der Tuincultuur... op weg naar de officiële opening in de stromende regen. Tuinen langs deze allee zijn ontworpen door allemaal verschillende internationale tuinarchitecten. Er past heel veel niet in deze wandeling. De grote junglekas bijvoorbeeld. Bloemen en planten van Nederlandse kwekers staan daar zij aan zij. Met bomen en stenen die rechtstreeks uit het oerwoud komen. We zijn hier de juwelendoos van de schepping. En in deze juwelendoos vind je de tropische wereld, de echte jungle. Zoals die voornamelijk in de schepping bedoeld is en allemaal planten van over de hele wereld bij elkaar gebracht dat gecombineerd met planten die vanuit Nederlandse kwekerijen naar hier gebracht. ik denk dat ik korter bij planten staan dan de meeste mensen bijvoorbeeld ik kan aan een plant zien of die heimwee heeft naar haar vroegere groeiplaats ik kan aan een plant zien of ze eh, of ze zich goed voelt ja of nee Met deze boom gaat het niet zo heel erg goed, hè? Nee, nee deze boom dat is een india idulis. Dat is een Aziatische boom. En je ziet aan de gele blaren, maar voornamelijk ook aan zijn vele bloemen... dat hij het niet naar zijn zin heeft. Hij wil eigenlijk nog snel een aantal zaden maken voordat hij zou sterven. Maar eh, ja, dan heeft hij niet op mij gerekend. Ik heb hem een aantal voedingsstoffen gegeven en groeistimulatoren. En je ziet daar de nieuwe groei weer komen. Dus eh, over een paar weken is hij eroverheen. Maar hij heeft een beetje aan me getwijfeld. Cairo's nacht van het goede leven met Axel van der Ende. Dit is de plaats waar het Nederlands Olympisch vuur feller van moet gaan branden. De Handsome Poets, zij zijn verantwoordelijk voor de officiële tune van de NOS, Sky on Fire. Ja, nog een keertje dan vannacht, ter ere van die glinsterende kaas, die Pac-Man die met zijn rug naar je toe staat, de stressbal van de hulk. 2 augustus is het weer volle maan. Hier is de Antwerpse Bart Wannes van de Velde. Het veld verschouw en volle Boven de stad, ze je naar de de wiesten het al, Wie kan er naar ons lopen? Het is volle man, ik vuur me zo klein Alles verdampt in zilveren schuin En ik vergeet mijn oas en mijn nom, Want alle mensen roepen kom Wij kan er naar ons lopen Iedereen gaf uit het venster stond. Iedereen zei, dat is de schoonste man. Die ik van heel mijn leven heb gezien. Was het net kies, we wijten erin. We gaan er naar ons. Eksen en duivels verlegen talen kant, over de zee en over het land, hoorden gelag in de rebentij en alle mensen lachen. Dat er door boven alle machines stonden. Dat schimde ze door. Dat er ikke van in Als er de ruimte telt van over het nie want alle mensen roepen aan tijd, Wie kan er naar ons lopen, bouwen het? Tot groot en te roest van levenden en doden. Wannes van der Velden en de Volle Maan. Uh, ze hebben een gitaar bij zich. Ze hebben een hemmend orgel, bas, drum en trombone. En uiteraard de zang. Ze gaan weer live spelen. Hier is opnieuw The Backbeat Collective. Well, it's been some time since we first met. Quite right we had And all the loving and the things we said Well, I got no regrets And I thank you, girl, I never forget Amazing time we had And if you ever get tired of running, baby Smile when you look back Carry You door uh, The Backbeat Collective. We gaan even met de twee van de heren praten. Ze zijn hier met z'n zes uh, vanavond. Robert Driessen, vocalist. En we hoorden hem net ook uh, op de melodica. En uh, René Jaspers, bassist. Zij uh, schuiven bij ons aan. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Zo laat of zo vroeg. Dankjewel. Is het vroeg of laat voor jullie? Uh, inmiddels wel laat. Het was vroeg en nu ja? is het wel laat. Ja, ja. Is er een lekker tijd voor je om te spelen, om te performen? Nou, het valt me reuze mee. Ja? Als je helemaal bezig bent en uh, je wordt goed ontvangen, dus uh, het valt mee. Fijn, fijn. En een beetje koffie doet wonderen. Ja, precies. Ja. Jullie noemen de jaren 50 en 60 als, als inspiratiebronnen hè, voor, voor, voor de band. Gaat het dan om de muziek of gaat het ook om objecten, het gevoel, uh, de manier van denken... Ja, muziek op de eerste plaats, ja. maar uh, vooral ook uh, uh, het geluid aan zich. Uh, de vroegere opnames, die, uh, daar zijn we zeer van gecharmeerd. En uh, ja, uh, wat nog meer, nee. We vinden ook prachtig van de oude muziek dat het vaak van aan zet wordt doorgespeeld in de studio. Zonder effecten, zonder poespas. Dat ja. echt gewoon liedjes zijn met een coupletje, een refreintje en een solootje. Dat ook echt muzikanten bij elkaar muziek maken. Ja. Niks ten nadeel van tegenwoordig met de moderne techniek. Het is fantastisch wat je met computers kan doen. Maar echt die ouderwetse manier als muzikanten... dat, uh, dat kunnen we zeer waarderen. en Dat de is ook een feit. manier waarop, waarop jullie uh, opnemen? Waarop jullie, uh... Ja, en als we uh, na de cd's opnemen... dan nemen we ook als geheel op. En echt van A naar Z doorspelen. Geen In één gebib. keer. En als het niet goed is, doe je het gewoon helemaal over. Helemaal over nu. Ja, ja. Ja, ja. Kijk, kijk wat goed is dat. Ja. Jullie bestaan uh, sinds... 2002, 2002. 2002. Dus er komt bijna een jubileum aan. Ja. Hoe is het verlopen de afgelopen tien jaar? Is het begonnen als. als, als hoe, kun je wat over het begin vertellen? Nou, in het begin uh, waar we, uh, deden we eigenlijk van, van alle soorten ska. Wat. Dus uh, mm -hmm. up-tempo ska, een beetje reggae-achtige dingetjes, Rocksteady. En, uh, en 60s Ska gemengd. En, uh, maar het was vooral meer up-tempo. En uh, uh, we zijn steeds meer. Uh, naar de uh, terug in de tijd gegaan, zou ik maar zeggen. Dus steeds meer jaren 60's gaan maken, steeds meer shuffelen. En uh, nu zijn we op het punt dat we inderdaad die jaren, jaren 50 er ook bij willen pakken. Dus dan moet je denken aan 50 swing en, en jazzy dingen. Misschien zelfs een beetje flirten met de jaren 40. Dat lijkt ons ook wel interessant. Dus jullie vooruitgang gaat uh, juist terug in de ja, tijd. Ik, ja, ik noem het altijd uh, een, een achterwaartse crossover die we gaan maken. <laughs> ja. Maar je maakt nieuwe muziek hè? Alles wat jullie maken schrijven jullie zelf. Ja. Is dat, ben jij de songschrijver of zijn er meerdere die dat uh, doen? Ik, ik schrijf een, een, een aandeel. René schrijft een aandeel. Maar het is uh, eigenlijk een, uh, uh, een, uh, een collectief. We, we, we schrijven met z'n allen. We vullen het met z'n allen aan. Ik bedoel, dat staat bij ons uh, hoog in het vaandel, vaandel. Net zoals vroeger. Gewoon met z'n allen. Ja. Net zoals wij zo op willen nemen. zodat ook met z'n allen gewoon uh, die, dat liedje maken. Tot wat het dan uh, moet worden. En hoe kun je nou met zo'n grote band.? Want jullie zijn nog met veel meer. Hè, niet iedereen is erbij uh, vannacht normaal. Ja. Hoe kun je met zo'n grote band blijven bestaan? Flexibel zijn. En heel aardig naar elkaar. Ja. Maar werken jullie erbij of is dit, is dit wat je doet? Is we dit... werken erbij, ja. ja? ja. ja. ja. Dit is onze... Niet dat dit geen werk is natuurlijk. Nou ja, ja dat, goed. Ja. Ja. Dan we bijna geen werk te noemen. Nee. Maar uh, nee, we werken er allemaal bij. Dit is eigenlijk onze, ons weekendding. Onze bijbaan als het ware. En, uh, maar onze passie vooral. Hè. En, uh, ja, dat brengt je, brengt je nog eens ergens. Ja. En op ja. bijna tien jaar zijn er veel mensen bijgekomen? Of zijn ja, er veel geweest? Ja, uh, drummer en ik wij zijn van de eerste lichting. Ja. En uh, onze drummer uh, viert vandaag zijn afscheid. Uh, die, die houdt er nou vandaag mee op. Naar vandaag. Ja, na vandaag? dus na, na, dan, nu uh, dit? Ja. Na, dus tegen ja. zessen? Ja. Dat is gewoon de laatste keer, dat die, ja, want ja. die doet ook ja. nog de backing vanaf? Ja. Goh zeg! Ja. En in september starten we dan met een nieuwe drummer en de ja. zangeres erbij. Ja. Ja, ja. En uh, alles in het Engels, hè? Wat, wat jullie doen, ja. toch? Is ja. dat, um, um, denk je dan ook in het Engels als je dan aan de songs uh, schrijft? Hoe ja, gaat dat? Ja, ja. Ja, ik kan, uh, ik kan geen dialecttekst of een Nederlandstalige tekst schrijven. Ik kom van. Wel eens geprobeerd dus, uh, of... wel eens geprobeerd? Ja. Dan dat is dan meer, uh, ja, een beetje voor de lol, maar dat, uh, nee, eigenlijk niet echt serieus, nee. Ja. <laughs> Hey, en uh, 2012, dus in december is er een jubileum. Wat voor feestelijkheden zijn daar nou, bij wij betrokken? Wij hopen ons wel dan echt te kunnen presenteren als, uh, als retro band. Dus vanuit de ska, uh, we hebben die naamsverandering. En, uh, wat, hoe gaat het, uh, he wat is de nieuwe bandnaam dan? Uh, the Backbeat Collective. Oké, okay, ja, ja, ja. We waren voorheen de Scarabies, dus eigenlijk uh, ah, ja. puur vanuit ja. de ska gezien. Oh, dat is, onder je nieuwe naam ben je nu al uh, ja, aan de gang? Ja, ja, ja, ja dat, uh, dat zijn ja. we nu al het starten, ja. We ja. dus hopen een nieuwe plaat op te nemen. Ja, dat sowieso. En uh, met uh, nieuwe nummers ook, zelf geschreven? Ja, ja, uiteraard, uiteraard. Oh. Ja. En uh, dan is het dus, en je gaat dan dus meer, hè, wat je al vertelde, een beetje meer uh, terug, uh, terug in de tijd. En op welke plekken hoop je dan terecht te komen, qua optredens? Op jazzfestivals. Dat moet het worden. Eh, ja. Ja. Ja. Het nummer wat de Daken spelen is ook een nieuw nummer. Een longout ja. summer. En dat is ook een beetje een jazzy-inslag. Ja. Om een beetje te laten proeven waar we naartoe willen. Cool. En de, die mengeling van oude swings uh, met de ska... dat, dat linkt zich fantastisch voor een jazzfestivalpubliek. Ja. Dan uh, zijn wij niet meer dan enorm benieuwd. Dus uh, als jullie je plek willen innemen... Robert en René... dan gaan we uh, opnieuw luisteren naar uh, The Backbeat Collective... En zij gaan voor ons spelen Lang Hard Summer. Alweer zo'n toepasselijk nummer on the radio hoorden we al aan het begin. En ook deze past weer uitstekend in uh, deze juli-maand. In de Nacht van het Goede Leven zijn zij live te horen. Hier zijn opnieuw de Backbeat Collective. For a long hot summer with you, yeah, yeah, with you, by my side, you and I on a beach, yeah, with my, oh my, with nothing but a bottle of Jamaican finest rum, I'm just longing for a long hot summer. yeah with nothing but you and me alone on a sunny beach yeah watching the sun down just looking for a long hot summer with you yeah yeah I'm just longing for a long hot summer Met Hanversteeg op, Hammondorgel die deed die geweldige lange solo. Lang had Summer the Backbeat Collective en ze zijn nog uh, terug voor twee nummers straks later in dit uur. We hebben een jarige vandaag. Ze wordt 54. Ze heet Kate Bush. En het leuke is dat uh, ook op deze dag, maar dan in 1818... Emily Bronte wordt uh, geboren. Die uh, Wuthering Heights schrijft het nummer waar ze haar eerste grote hit mee had. Maar wij draaien van het album Never Forever... een nummer over de Britse componist Frieder Frederick Delius... die de Song of Summer, Kate Bush en Delius... Een volstrekt willekeurig begin. Als her en der nog mensen slapen. Als overal men werkt en voertuigen bestuurt. De dagen dragen ons in binnenzakken mee. Je bent tegen gordijnen uitgelicht, maar trekt ze open. Dag al, wereld nog, alles of niets verandert. In het woede van de zomer dekt zich tafel. Wij kunnen ons afvragen waarom, doen dat niet. Maar voor traagheid moet men reden hebben en voor snelheid niet. Dan begint het dagelijks verplaatsen van de dingen... En het overleggen van de tekenen van noodzaak, tot we zeer toevallig in de voering van het duister vallen slapen. Kion Fire hadden we al door de Handsome Poets. En nou, dit is meer een internationale anthem. Want in Olympische tijden peppen alle sporters zich graag op met muziek... om de ultieme prestatie te leveren. Volgens onderzoek van de New York Times is het de boss favoriet... op de grote koptelefoons van de sporters. Met dit American Land van zijn album Wrecking Ball... kom je ook wel behoorlijk in de mood. Hier is Nickelback. Just go. And we Stand Together van Nickelback. Het ene liedje roept het andere op. Dat was natuurlijk altijd al zo. Maar tegenwoordig met alle verzamelde databases overal... word je nog wel eens een handje geholpen. En er komen soms leuke dingen uit. Ik luisterde naar Shout Shout Knock Yourself Out... van Rocky Sharp en The Replays uit de jaren 80. Het doet ook een ander uh, nummer op. Had ik nog nooit gehoord. En dat is toch leuk van dezelfde band. Love will make you fail in school. Sharpen the replays met uh, Love Will Make You Fail in School. De leden van de Backbeat Collective hebben weer plaatsgenomen... en die speelden al een klein beetje mee met dit nummer. Uh, ze gaan Heartache to End laten horen. Ze staan er weer klaar voor. Ze zijn normaal met z'n elven, vanavond met z'n zessen. En dat klinkt ook al helemaal geweldig. Hier zijn ze nogmaals live in de Nacht van het Goede Leven. De Backbeat Collective. Backbeat Collective en uh, Heartache To End. Ze hebben een uh, EP'tje uitgebracht. Dat ziet eruit als een uh, vinylsingeltje. Dat past natuurlijk helemaal bij de stijl en de muziek. Ze gaan nog uh, één keer voor uh, ons uh, spelen. Ik ga ze eerst eventjes allemaal uh, aan u voorstellen. Op trombone Luc Goorn, op Hammond Piano Han Versteeg... gitaar en backing vocals Heijn Augustijn... gitaar René Jaspers, vocale Robert Driessen... en misschien wel voor de laatste keer in zijn muzikale carrière... Dave Bullitt op drums. Uh. Het laatste nummer heet Somebody Good... en ze zijn nog een keer hier live in de Nacht van het Goede Leven... The Backbeat Collective. Well, I just keep walking this town And I wonder why I'm still around And I just feel an urgent need I never felt like this before And I wanna stray right out the door Go to places I've never seen But I just need heb je ze altijd bij je. Vintage swing en summer vibe ongeacht uh, het weer. De Backbeat Collective was live in het laatste uur van deze nacht van het uh, goede leven. De New Shining hadden we aan het begin. Wouter, Ans en Axel maakten deze uitzending. Volgende week hebben we Samba Touré te gast, gitaargod uit Mali. Dat wordt ook weer heel bijzonder, maar voor die tijd stroomt er nog veel water... en valt er hopelijk niet zo heel veel. Straks het Radio 1 Journaal, een prettige maandag.